Geluk met Louise's been, dat hem voorlopig verhinderde verder te trekken, deed Oscar de volgende morgen de ontdekking. Hij had lang onrustig snuivend rondgelopen, snuffelend langs een spoor dat hij niet wilde loslaten, maar ook niet recht durfde volgen. Francis ging met hem mee. Ze verdwenen tussen het bruine kreupelhout. Opeens klonk een fel blaffen. Francis kwam teruggerend en schreeuwde: John, John, je bucks, go! John rende. Francis liep voor hem uit. Ze baanden zich een weg tussen de zwiepende takken, tot waar Oscar's schel blaffen werd afgewisseld door een huiveringwekkend gegrom. In een hol, half uitgegraven in de grond, goed verborgen achter dik struikgewas, lag schuin achterover, een geweldige oude beer. Het dier gromde vervaarlijk met open muil. Het kwam een stuk overeind. Razend snel sprong Asker toe, beet zich vast in de harige strot. De beer stootte een afgrijselijk gebrul uit en kwam met een laatste krachtsinspanning overeind. John mikte, haalde de trekker over. Het geweer ketste. Maar op hetzelfde ogenblik viel de beer weer achterover met Oscar bovenop zich. John trachtte een tweede schot op de kop te vuren, maar de buks ketste weer. Met een geweldige slag van zijn linkervoerklauw mepte de beer Oscar weg. De wolfshond jankte gillend, maar besprong hem dadelijk weer en zette zijn tanden voor de tweede maal in de keel van de beer. De jongens stonden ademloos. John probeerde niet eens een derde schot te lossen. De beer kon niet meer. Hij was oud en stervende door Oscar gevonden. Nu maakte de hond een sneller einde aan zijn sterven. Het duurde niet lang. Oscar was niet van de dode beer weg te slaan. De jongens liepen langzaam naar de meisjes terug. Een beer! Dood in zijn hol. Nou, waarom zeggen jullie niks? Dat, dat betekent eten. Uh, uh, uh. Geef me jouw jachtmes, Francis. Ik zal de messen slijpen, zodat ze vlijmscherp worden om straks de beer te stopen. Ja. ja, de meisjes kunnen dan hun benen begraven in de dikke wintervacht van de beer. En ja. zijn vlees dat roosteren Iedereen kan dan eten, zo veel als die maar wil. Ah. Ik heb nou ook lokka's voor mijn vallen en strikken. Ik wil wolven hebben voor hun vellen. Anna heeft vandaag... ...maar een paar druppeltjes melk gegeven. Oh, eh, misschien kunnen we een soort bouillon maken... ...van het berenvlees en sneeuwwater... Hè, ...voor eh, in die pentia. Ja, Dat heb ik al eerder geprobeerd... ...maar ze geeft het direct weer terug. Oh. Jongens, we blijven hier. We trekken naar het hol van de beren... ...het is groot genoeg voor ons allemaal om in te liggen. hè? Het struikgewas ervoor dat zal ik wegsnijden... ...zodat we een vuur kunnen stoken. We zijn daar warm en beschermd. En eh, ook als Anna een tijd kan rusten... ...zal ze misschien wat meer melk geven... Nou, we gaan kinderen vooruit. Het is maar een goede 50 meter. Uh, Francis, help eens mee Louise op Anna te krijgen. Ja. Uh, kom maar Louise. Kom. Hou je flink, Louise. Ja. Kom maar. Ja. Oh. Goed, oh, zo. Goed zo, je bent een kraan. Oh. Misschien krijg je minder pijn, Louise, oh. als je een paar dagen kan blijven liggen. Oh. John, hoe lang zouden we in het hal kunnen blijven? Uh, we blijven totdat het berenvlees op is. We eten iedere dag zoveel als we kunnen. Ja, en uh, hogerop ligt genoeg sneeuw voor wateren. Mm -hmm. Ik zal zorgen dat we wolfsvellen krijgen. Uh, jij, Francis, zorgt voor hout en voor het vuur, hè? Uh, ja. En de anderen gaan s ochtends tot s avonds voedsel voor Anna zoeken. Uh, uh, ja, dat is onze enige kans, want Anna moet weer wat melk gaan geven. Hè? De... Uh, ze moet mij op haar rug kunnen dragen. Hoe, Hoe zouden we anders ooit ja. verder kunnen komen? Ja, ja we zijn er. Kom Louise, nou weer de ja. koe af, hè. Kom maar, ja, al mijn flink mijn zijn, ah. ik Kom je tanden bijten, ja. Ah. Goed zo, ah. goed zo. O, oh, jakkes, wat een stank. Nou, maar het geeft mij een gevoel alsof we weer een huis hebben. Lekker warm en veilig huis met een dak en een vloer en straks een vuur in de open haard. Och. Ja, lekker warm is het zeker. Nou. Nog lekkerder dan in het varkenskot thuis. Oh, jee nee, wat een magere varkens zijn we! Ah, <coughs> wacht maar hoor. Als John straks klaar is met het stropen, dan, dan, dan zou jij wel weer zo schrokken dat je goed bent voor de slacht. Oh, oh Het is gauw kerstmis. Doe toch niet zo'n idioot. We praten over een kerstmis. Met kerstmis zijn we op de zendingspost van Dr. Whitman. Dan eten we gans met gebraden appelen en koek. En, oh, en, en noten en sinaasappelen oh, nee. en pannenkoek met beste gilet. En, en met kerstmis gaan we dansen, joh. Of we liggen onder de sneeuw. Maar dat hoeven jullie niet te weten. Ze bleven zes dagen in het berenhol. Toen was het vlees op. En langer durfde John niet blijven. De bergpassen lagen al flink onder de sneeuw. Er volgden zeer zware marsdagen. Gisteren hadden ze aan de voet van de volgende bergkam gestaan en John had naar de met sneeuw bekroonde top gewezen en gezegd Misschien is dit de laatste. Niemand geloofde meer aan de laatste. Nu ploeterden ze door de hoge sneeuw. Het leek wel of ze de kam nooit zouden bereiken. John was harder en barser dan ooit. Hij was radeloos en hij moest voortdurend zijn wanhoop verbergen. In onbarmhartige strengheid alleen lag hun kans op redding. Hij liep vooraan. Hij maakte een pad voor de anderen. In die pensia die niets meer woog... was een loodzware last in zijn pijnlijke armen geworden... Verbeten doorzettend naderde hij de top steeds meer. Als hij boven was, zou hij in die pensia neerleggen en de anderen gaan ophalen. Hij had de top bereikt. Hij zette de laatste schreden. Langzaam. Heel langzaam. Hij keek over de kam heen. Hij zag... Maar dat... Dat kon niet. ...was het zo opeens mogelijk. Het was zoiets geweldigs wat hij daar zag. Zo heerlijk, zo ongelooflijk, zo... Nee, dat, dat moest gezichtsbedrog zijn. Hij keek naar Indipensia. Hij keek naar beneden. Het was geen gezichtsbedrog. Het was waar hij al deze weken naar gesnakt had. En nu het er was, kon hij het niet geloven. Diep onder hem... Diep onder deze laatste bergketen van de blauwe bergen lag een wijd groot groen dal met nog herfstig gele bomen en struiken. Het was Oregon. Het moest het Columbia Dal zijn. Daar waren de kleine vierkantjes van enkele blokhuizen. Het was de zendingspost van Dr. Marcus Whitman. O grote vader in den hemel, ze waren er. Hij keek niet naar de anderen om. Hij wenkte niet, wuifde niet, hij schreeuwde niet. Hij stond roerloos, zijn blik naar beneden. En hij liet hen komen. Nu hadden hun bloedende voeten de laatste kam beklommen. Nu stonden ze op de graad van het bergmassief en staarden naar beneden in het wijde groene dal van het westen, het grootse heuvelland van Orgen. Ze kropen de helling af, ze struikelden, vielen, krabbelden weer voort, hoestend, heigend, en eindelijk, eindelijk, in een zwijgen dat hartverscheurender was dan het luidste geschrei, stonden ze in het dal der gezegenden en voor de deur van dokter Whitman's blokhuis. Nee. Kinderen. Kinderen. Hoe is het mogelijk? Hoe komen jullie hier? Marcus, Marcus, kom gauw! Oh, Nick, nee. kijk toch eens, Marcus. Die uitgemergelde kinderen. Huh? Zijn jullie maar alleen? Oh. Zonder vader en moeder? Geen volwassenen. Waar komen jullie vandaan? Van... Van Fort Boissey. Fort Boissey? Hoe is het mogelijk? Ik, ik... Nee, nee, nee, zeg maar niet, jongen. Eerst moeten jullie geholpen worden. Kom oh. binnen, kom allemaal binnen. Ja. Narcissa neem dat bundeltje van hem over. Een, een baby? Al, maar en... hoe kan dat? Kom, kinderen, kom. Nee, kijk toch eens, Marcus. Moet dit een baby zijn... Ontzettend, zoals dit kindje eruit ziet. Neem het mee naar de slaapkamer, Narcissa. Ja, ja. Misschien zit er nog leven in. Ja. En kinderen, jullie allemaal naar het waslokaal. Ik zal zorgen voor schone kleren en als jullie weer en menselijk zijn, gaan weten. Kom, kom, allemaal. Uh, uh, Louise, uh, Louise ligt nog buiten. Oh, dokter, helpt u me ze binnen te dragen. Ja, gaan jullie je gang maar, kinderen. Die deur door. Uh, ze heeft een paar weken geleden dat been gebroken. Ze is onder de koe gevallen. Hier. Hier, ligt ze. Ja. Oh, ze is buiten kennis. <tie> nou, zo licht als een veertje. Sprek die dikke uit op de grond, jongen. Ja. Zo, ja. Ja. ja. Dat been ziet er niet zo mooi uit. Een dubbele beenbreuk. Het is ontstoken. Flink gezwollen. Ik zal de ontsteking wat verzachten en het been voorlopig verbinden. Morgen zullen we verder zien. Meneer, ik, ik moet naar een depensje. Hoe is het mevrouw? Ik heb haar in warm water gebaat en ingevreven met warme olie. Maar ze geeft nog geen enkel teken van leven. Ik probeer nu wat verdunde warme melk naar binnen te krijgen. Ja, het, het lijkt of ze slikt. Ja, ja, ze slikt. Oh, ze leeft. Oh. Ze leeft. Oh, mevrouw. Marcus, Marcus, kijk toch eens. Ze leeft. Daar mag je god dankbaar voor zijn, mijn jongen. Kom, kom, rustig nu, hè. Rustig. Tot nu toe is alles goed gegaan. De baby is bij mijn vrouw in goede handen. Je moet nu aan jezelf denken. Eerst naar het waslokaal. En als je gegeten hebt en de kinderen naar bed zijn, wil ik je verhaal horen en weten wie je bent. Kom mee, mijn jongen. Ik zal je de weg wijzen. Je verhaal heeft me meer ontroerd dan ik je kan zeggen, mijn jongen. Het is bovenmenselijk wat jij hebt verricht, John. En dat je niet bent bezweken onder die zware last van verantwoordelijkheid die je op je jonge schouders geladen hebt. Neemt u die last van me af? Ik kan niet meer, ik kan niet meer. Ze houden niet meer van me. Ze konden het niet begrijpen. En ik hou zoveel van hen. Ik moest streng en akelig zijn. Ik heb ze geslagen. Ik, ik heb ze voortgesleurd. En... Nou zijn we hier en houden ze niet meer van me. Alsjeblieft, alsjeblieft. Wilt u onze vader worden? Ik kan niet meer. Wilt u onze vader worden? Ik wil weer met ze spelen. Mijn beste John, ga nou slapen. Hè? Ik zal het met mevrouw overleggen... en jullie hier morgen ons besluit meedelen. Jij zult begrijpen dat ik hier niet alleen beslissen wil en kan. Hè? Dus tot morgen... En slaap gerust, hè. Narcissa. Ja, Je hebt het verhaal van John Seger gehoord. Ja. Die jongen die heeft iets, iets bovenmenselijks gepresteerd, hè. Hm. Bijna geen man zou het hem kunnen nadoen. Maar hij heeft geleden onder zijn veel te zware taak en verantwoordelijkheid. En nu verlangt hij daarna te spelen. Te spelen met zijn zusjes. En zijn broer. En de zuigeling. Ja. Er straalt iets van die jongen uit. Hm. Een, een zeldzame kracht. Een, een zo sterke wil. Als ik nog nooit ontmoet heb. Hij heeft iets gepresteerd. Een, een presteren wat... Wat ongelooflijk is. Ja. Mannen en vrouwen zijn hier nodig die gesneden zijn uit het hout van de kinderen zeker. Ja. In de verre toekomst zullen hier farms en dorpen en misschien zelfs steden verrijzen. Maar ja, zeven kinderen in ons huishouden opnemen, zeven monden voeden, dat is geen kleinigheid. Zeven kinderen, een wolfshond en een koe. En wat voor een koe. Het wonderlijkste koebeest dat ik in mijn leven ben tegengekomen. En dan die zuigeling. In die pensie. Onafhankelijkheid. Hoe is dat nu mee? Ik geloof dat ze het haalt. Ze ademt nu regelmatig. Het is een godswonder. Het is allemaal een godswonder. Narcissa... ...zou het ook voor ons iets te betekenen hebben. O, oh, Marcus. Zou je het goed kunnen vinden... ...ze allemaal hier te houden? <laughs> Op die vraag van je zat ik nu al die tijd al te wachten. Hm? Natuurlijk, liefste. Ze blijven. De volgende morgen aan het ontbijt in de grote keuken... ...deelde dokter Whitman het besluit aan de kinderen mee. Kinderen? Voortaan... ...is dit jullie ouderlijk huis. Oh. En John is van zijn vaderschap ontheven. Oh, dokter Whitman. Beschouw mij als je vader... ...en mijn vrouw als je moeder. Mogen jullie heldhaftige tocht... ...het begin zijn van een... ...veelbelovend Amerikaans burgerschap. God zegene ons verbond... Op de derde zondag na hun aankomst werd Indipensia gedoopt. John hield haar met een gelukkig gezicht ten doop. Een vijftigtal tot het christendom bekeerde Indiaanse mannen, vrouwen en kinderen woonden de kleine kerkdienst bij. Alleen Louise kon niet aanwezig zijn, hoewel haar been gelukkig wel heel langzaam zou genezen. Toen John met het kind in zijn armen het blokhuis dat als kerkje dienst deed uitkwam keek hij dadelijk naar de met sneeuw bekroonde toppen van de blauwe bergen. Daarna boog hij zijn gezicht diep over Indipentia heen en fluisterde. Klein hoe ben jij hier gekomen? Eigenlijk begrijp ik er niets meer van. Kijk, Mathilde, van die helling zijn we nou afgegleden. Hé, oh. hey, nou is dat kind... Eindelijk gedopt.